Middernacht, het begin van zaterdag 3 maart. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Oud-VVD-leider Bolkestein waarschuwt het kabinet... voor het nemen van vergaande bezuinigingsmaatregelen. In het tv-programma Pauw en Witteman zei hij dat te zware bezuinigingen... Nederland dieper in een recessie kunnen duwen. Bolkestein sluit zich daarmee aan bij CPB-directeur Koen Teulings. Tot dusver waren er vanuit de VVD nog geen geluiden... tegen nieuwe bezuinigingsmaatregelen.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 Goedenacht, pamflet 2.nl, Leidende Idealen. Dat is de titel van een boek dat afgelopen woensdag gepresenteerd is... en waarin ruim 50 mensen beschrijven welke kant het op moet met ons land. Welke idealen hebben zij? Hoe kijken ze naar de toekomst? Het zijn optimistische verhalen, uitgesproken door jong en oud... bekend en onbekend, bestuurder, politicus, journalist, kunstenaar... ondernemer en student, om maar wat te noemen. In Casaluna praat ik vannacht met een van de initiatiefnemers van het boek... Huibrecht Bos. En met een van de mensen die een bijdrage heeft geleverd aan het boek... en dat is Saskia Bonarius. Huibrecht is in het dagelijks leven ondernemer en bestuurder... en Saskia is actrice. En nu, op dit moment, te zien... Nou ja, ik weet niet of... nu. Ja, denk ook nog... Oh, nou, ik denk dat het nu niet... Net, hij is net uit, hè, <laughs> de bioscoop. Ja, hij is De bioscoopfilm De Goede Dood. Ja, dat klopt. Huibrecht, jij bent een van de initiatiefnemers ja. van dat boek... Uh, van waar dat initiatief? We hebben gezocht naar een mogelijkheid om in de periode waarin er zoveel onzekerheid is... Uh, en, en je heel veel leest over feiten die mensen tegenvallen... Um, om daar te zoeken naar uh, is er nou niet een, uh, uh, is er niet een, een hoop inspiratie... Waardoor, je, uh, waardoor mensen wel weer een, een uitkomst erin zien. Want het lijkt als je de kranten leest dat het een haast onoplosbaar probleem is. Over welk probleem heb je het dan? Um, oh, de, dat is het eigenlijk het bijzondere van deze situatie... dat we niet uh, het meer over één probleem hebben... in de zin van er is te weinig geld of uh, er is te weinig energie... of um, uh, het gaat niet zo goed in Europa... maar er zijn een hele hoop problemen tegelijk. En dat maakt het ook wel moeilijk om op te lossen. Ja. Um, maar uh, wat we eigenlijk hebben bedacht is... is er nou echt reden om alleen maar te somberen... of is er ook nog een mogelijkheid om optimistisch te zijn... en, uh, en vooruit te kijken naar uh, waar we naartoe zouden willen. En wist je het antwoord meteen al? Nee, het, het interessante is dat wij ook niet van start zijn gegaan met de gedachte dat wij het antwoord hadden. Maar we hebben, uh, we hebben eigenlijk bedacht, we gaan het de mensen vragen. Om te laten zien dat er voldoende um, uh, inspiratie is bij bekende en onbekende Nederlanders. Uh, om, om zich uit te spreken over wat er moet gebeuren. Dus uh, uh, uh, mensen staan te lang en te nadrukkelijk stil bij wat er allemaal misgaat. In Nederland, in de wereld, in de economie, waar dan ook. Ja, en dat heeft ook heel veel te maken met de vraagstelling, zijn we achtergekomen. Want je wordt uh, de hele dag, in de, uh, uh, zowel in de krant als um, uh, in de gesprekken, gaat het over wat het probleem is. Ja. Um, en als je de vraagstelling verandert en je vraagt van, uh, kijk nou eens naar de situatie, maar wat zou je denken als je nou een ideaal volgt dat er dan kan gebeuren met onze samenleving? Ja. Dan gaan mensen kennelijk dat hebben wij ervaren, op een andere manier nadenken... over wat er in een omgeving gebeurt. En dan zijn ze niet meer direct bezig met... kom ik er zelf nou wel beter uit? Stijgt of daalt mijn inkomen? Maar dan gaan ze nadenken over de vraag... Um, uh, wat kan er gebeuren met de maatschappij? Hoe kunnen we er wat moois van maken? Hoe kunnen we zorgen dat we, uh, dat we er um, op een of andere manier... toch weer um, uh, onszelf de positief uitdraaien? Ja. Saskia, jij kreeg hoe ben jij met het initiatief in aanraking gekomen? Via de andere initiatiefnemer Teunhard Jono. En ik heb Teun mogen ontmoeten in een klooster van de Benedictijnen in münster En dat was daar zat ik tussen een groep jonge mensen. Wij kregen de titel young leaders. En ik ben er eigenlijk vrij toevallig bijgekomen als actrice. Tussen allemaal mensen die uh, ondernemer waren of bij de banken werkten en uh, veel in het bedrijfsleven. En Teun stelde ons daar uh, de vraag of hij een, een, een uh, bijdrage wilde leveren voor dit boek. En uh, nou ja, als je zo'n vraag krijgt, je mag iets zeggen dan. Uh, Grijp je met beide handen aan. Maar, maar jij kwam een beetje toevallig tussen die jong leaders terug. Ja, Ja, ik heb met, de, met de, de dame die dat georganiseerd heeft... dat is Hermine Tien, zij heeft ook de redactie gevoerd over dit boek. En um, uh, een hele gedreven, pittige dame. En uh, met haar heb ik wel samengewerkt als actrice. Heb ik uh, training gedaan voor politie. Nou, heel verhaal, ja. de hele omweg. Maar zo gaat het soms in het leven... En um, zij organiseerde dat en er was nog een plekje vrij, drie dagen van tevoren. En ik als actrice heb regelmatig veel tijd, dus uh, ik ben daarin gedoken. Ja. En toen kwam dus de vraag om, om een verhaal te schrijven voor het boek. Eigenlijk een redenvoering, hè? want de bedoeling is ja. ook dat ze uitgesproken worden. Ja. En, toen, en, en, en hebben toen veel mensen hun vinger gestoken, of was je een van de? Ja, waar? de vraag uh, lag er voor iedereen en we konden meteen uh, aan de slag. En ik ben met iets heel anders begonnen en uiteindelijk thuis in mijn uh, kamer in Amsterdam... Uh, ben ik het verhaal gaan schrijven wat uiteindelijk in het boek terecht is gekomen. Waar was je mee begonnen dan? Ik dacht eerst aan een lied. Uh, ik had zelfs bedacht dat dat lied wel eens uh, uh, <laughs> uh, mooi als partituur in het boek kon komen te staan. En ik dacht zelfs om met een uh, vorige gast van jullie, Daniel Looijs, daarvoor samen ja, te gaan werken. Ja, die heb ik hoog zitten. Ja. Um, maar uh, dat uh, kwam er uiteindelijk niet van. Ik had zelfs bedacht dat er een versie dan kon komen. En waarom kwam het er niet van? Hij, ik uh, zie Huibrecht meteen lach. <laughs> nou, ik, ik kwam mezelf gewoon verder niet echt goed uit. En uh, uh, uiteindelijk is het toch uh, dit verhaal met, uh, in tekst geworden. Zonder muziek. Maar wie weet... Ja. Komt het nog eens? Er Gij kunnen nog, nog nieuwe dingen gemaakt worden. Het houdt het niet op te. hierbij. Dus. Hey, je hebt de goede keuze gemaakt. Ja. Als, als je lied had ingeleverd, was het er niet in gekomen. <laughs> okay, Waarom niet? Uh, omdat er, het format van het boek is dat het redenvoeringen zijn. Oh, ja. En um, we hebben um, in het begin getwijfeld van hoeveel mensen gaan überhaupt op deze vraag reageren. Maar dat bleek dat, het, uh, dat als je mensen vraagt, dat heel veel daar, uh, daar aan gehoor gaven. Ook, uh, uh, ook bekende namen uh, vonden het een geweldig initiatief om maar mee te werken. Ja. Om dus, dus op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Maar toen hadden we ook de luxe om. Maar, maar deden ze dat ook? Want uh, de, de, de bekende namen. Uh, ik noem even wat. Uh, Marleen Bart, hè? Eerste Kamer. Ja. Uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. Ja. Uh, Bernard Wintjes, ja. Veno NCW. Uh, maar die heeft het dan over Europa. Ik had helemaal niet het gevoel dat hij op een andere manier naar de wereld keek dan die normaal doet. Hij gaf was... het uh, belang van Europa aan. Ja. Dat was wel, want hij pleit daar voor een soort federatie... in Verenigde Staten van Europa. En de, uh, dit was wel de eerste keer dat hij dat uh, aan het publiek... op deze manier ook formuleerde. Waarbij eigenlijk dus het ideaal wat hij schetst is zeggen... van je kan in de, in de wereld zoals die nu is... niet meer uh, als, als klein land proberen om je daar uh, uh, een, een, een positie te verwerven. Je moet zorgen dat je... Uh, dat, je, dat je gebruik maakt van de, de situatie dat eigenlijk de wereld steeds kleiner wordt. En dat je makkelijker kan transporteren. Ja. En met elkaar kan communiceren. En dat verschillen tussen volken verdwijnen. Dus wij moeten inzetten op het feit dat wij in Europa een leidende rol hebben. En daar kunnen we dan ook iets moois van maken. Maar was dat ook wat jullie bedoeld, zo'n verhaal? Uh, ja, dat was, dat was um, uh, een mooi voorbeeld van, uh, van wat er zou kunnen. Want zijn perspectief is dat je dus... Als je nou wat wil doen, dan moet je, ondanks dat er problemen komen uit Europa... en we hebben ook een hele hoop uh, zaken zien waarvan je zegt, van, dat zou wel anders kunnen... of waarbij uh, mensen ervaren, van uh, zou dat niet eenvoudiger uh, mogen zijn... Um, hebben we ook een hele hoop uh, voordelen ervan. Dan ga ik het even niet over de economische dingen hebben... maar het, het feit dat je gewoon um, zo makkelijk kan reizen... en dat je steeds makkelijker met elkaar kan communiceren... en dat er ja. veel over de grens wordt gestudeerd... En, Um, maar dat vind ik toch nog allemaal vrij praktisch en vrij op, op gewin gericht. Niet heel idealistisch. Um, nou, het grote voordeel als je uh, verschillende landen meer van elkaar afhankelijk maakt... is dat ze minder gauw met elkaar in botsing komen. En daar zit ja, natuurlijk wel een heel duidelijk oud-ideaal van, de... Oud ideaal van ja. Europa in. Ik vind het ook wel raar dat dat niet benoemd wordt nu met deze crisis die in Europa plaatsvindt, dat niemand het over heeft, dat er toch al uh, vrij lange tijd ja. geen oorlog meer is, ja. bijvoorbeeld. Ja. Nog heel even afmaken, want wat voor mensen hebben er nog meer aan meegedaan? Mensen die we kennen dan? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die we niet kennen. Um, nou, een, een, een aantal bekende namen. Uh, Pechtold, uh, uh, Alexander Pechtold. Jeroen Smit. Uh, Bernard Hammelburg. Ja. Uh, ja. Uh, ook vovallig een uh, journalist. CDA-Kamerlid. Ja. Doekle Terpstra. Jaap Smit van uh, het uh, CNV. Um, ah ja. Uh, Rijn Willems, de oud-president-directeur van Shell Nederland. Um, dat had je al genoemd, zeg ja. mij. Nou ja, dat zijn er zo wat, hè? Dat zijn, uh, ja, de, ongeveer een derde zou je kunnen rekenen tot, uh, tot bekende namen in het boek. Rien kan, die is nog wel even goed om ja. te noemen. Alexander. Alexander. -Kan. Ja. Ook met een hele mooie uh, titel. Um. <laughs> maar wat was het ook alweer? Maar wat was het ook alweer? Maar de, uh, we, we hebben dus, uh, nadat we vrij veel gehoor kregen, uh, hebben we echt wel vastgehouden aan de gedachte dat je redenvoeringen moest inleven. Begin bij de wereld, verbeter jezelf. Ja. Dat is toch mooi? Dat was hem. Ja. Uh, Saskia, nog heel even. Ja, want je kreeg ah, ja. dat verzoek en je dacht, nou ik heb toch wel tijd en dus het is leuk om te schrijven. En, uh, maar dacht je ook uh, inderdaad van, ja, er wordt ook veel te negatief gesproken tegenwoordig. En er moet dus wat positiefs uh, komen. Ja. Uh, ik vind de toon wel heel negatief. Um, even denk. Ja, En, en ik, ik, um, ik vond het een echt een uitgelezen kans om iets te mogen laten horen. Waar, uh, ja, waar ik me wel. Een, een boek waar ik me wel graag mee wil verbinden. Ja, en waarom ja. is het een uitgelezen kans? Nou, er wordt zo ontzettend veel uh, gekozen getwitterd en gefaceboekt over wat er allemaal inderdaad mis is en, um, en ook binnen de kunstwereld waar ik dus uh, uh, uh, vandaan kom en um, ja je wil, het is fijn om gehoord te kunnen worden als je iets uh, te vertellen hebt en, je, en en en je had ook meteen wat te vertellen. eerst wilde ja. je niet schrijven, maar je wist wel dat het, je wist wel waar de over zou moet, ja. moeten gaan, ook al in, ja. in welke vorm dan ja, ook. Ja dat is ja. Ik stel ja, het nog even uit he, om te vragen ja, aan jou. Dat tuurlijk, hoor je door het spanning. Ik geef nog ja. even zeggen dat uh, Huibrecht Bos en Saskia uh, Bonarius te gast zijn... tot twee uur vannacht in Casa Luna. We gaan ook nog met Bellers in gesprek straks. Als u uh, meer informatie over deze uitzending of over andere uitzendingen van Casa Luna wilt... dan kunt u terecht op de site radio1.nl. Dan kunt u morgenochtend dit gesprek ook al terugluisteren of podcasten. En u kunt zich via de site aanmelden voor onze nieuwsbrief... Uh, Radio 1.nl dus. En als u even op onze Facebook-site kijkt, dan staat daar... Staat hij er al de foto? Nee, hij staat er nog niet. Maar dat komt dan binnen. Dat is spannend. Hè? Dan kunnen we af en toe even kijken. Hè? en Dan komt er een hele mooie, komt een hele mooie uh, foto op te staan van ons drieën. Nou, we gaan even, Huibrecht, uh, weer naar... Um, nou, Wat ik eigenlijk wel even wil weten. Leidende idealen staat, er, staat erbij. Hè? Wat, wat, wat bedoel je daarmee met leidende idealen? Dat het zo aardig is als je uh, naar de wereld kijkt... en van tevoren een ideaal in je hoofd neemt... waarvan je zegt, van, als dat nou eens leidend zou zijn... en dan verandert ook je perspectief. En als je nou um, uh, niet ervan uitgaat van... Uh, hey, hoe, gaan we er, uh, hoe gaan we groei realiseren? Dat is een beetje het, het misverstand wat je nu heel veel ziet. Ja. Um, dat, uh, dat we, naar mijn idee, een beetje de, de doelen en de middelen door elkaar halen. En dus we beschouwen nu een hele hoop... Middelen zoals welvaart beschouwen als een doel op zich. Maar welvaart is natuurlijk. Ja, wat. En, en, geld zijn het zijn middelen. En wat doe je daarmee? Hè? Wat, wat voor samenleving creëer je daarmee? Dat is eigenlijk wat je zou moeten afvragen. En wat is het doel dan? Nou, ja, dat, dat mag je natuurlijk zelf kiezen wat voor jou het doel zou zijn. Er zullen mensen zeggen: en, uh, van nou, we moeten proberen om. Uh, uh, de welvaart beter te verspreiden. Dat zou een ideaal kunnen zijn. En dan gaat het ook gauw buiten Nederland. Je zou kunnen zeggen van uh, duurzaamheid. Maar dan verspreid je dus een, een middel. Het doel is om een middel te verspreiden. Nou, dat, dat is kan. natuurlijk de goede verspreiding daarvan is natuurlijk... Ja, je mag ook een ideaal hebben wat te maken heeft met voedselvoorziening. Ja, je kan ook zeggen over honger. Hè, maar de, de, het zijn vaak uh, zaken die dezelfde thema's betreffen. Maar... Ja. Um, uh, Valt het jou niet op dat, dat je in heel veel gevallen eigenlijk ziet... dat de, dat de, dat de wereld uh, de middelen tot een hoger doel heeft verheven? Omdat we al een hele hoop hebben. Ja, nou ja, ik weet wel dat het veel over geld gaat in ieder geval. En, en, uh, en status... En dat soort zaken, die, die ja. zijn wel heel belangrijk. Nou zo n, zo n, maar wat, zo wat zou dan belangrijk zo zijn? Zo'n item uh, bekijkt als um, uh, de situatie met Griekenland. En dat, ja. Dan gaat het daar heel erg over belastingmoraal... en over of ze het wel of niet gaan terugbetalen... en over hoeveel het kost. Maar het gaat er eigenlijk niet over... dat we natuurlijk ook met z'n allen wel Europa vormen. En natuurlijk zijn daar een hele hoop dingen misgegaan. Wij hebben erbij ja, maar daar gaat het ook wel over, want daarom doen we dat allemaal. Ja, als je er zo mee bemoeien. Ja, vind je, ik krijg toch wel de indruk dat een heel. Maar het veel... gaat wel allemaal over eigen belang. Dat is ja, het wel zo. gaat daar heel erg over. Redden onze banken terwijl als, als Griekenland zou vallen? Ja. Terwijl het niet over Griekenland gaat. Maar Griekenland is natuurlijk op zich ook wel. is ook een onderdeel van ons Europa. Ja. Had je, want je, staat, je hebt zelf geen redenvoering geschreven? Nee. Waarom niet? Dat hebben we, eigenlijk, we hebben het er van tevoren over gehad en bedacht: van uh, onze rol hierin is om, uh, om los te maken dat er, um, als je er een beetje prikt in de maatschappij, dat er gewoon een hele hoop inspiratie naar boven komt. En op het moment dat je dan zelf gaat meedoen met, um, uh, laten we zeggen, met, met, met je eigen feestje, dan, maar, dan wordt de verwachting heel erg hoog, alsof wij het goede antwoord zouden hebben. Maar. Daar ging het nou juist niet om. Het ging er niet om, om te vertellen wat ons ideaal was. Het ging erom om te laten zien dat er een hele hoop mensen zijn... die een goede ideeën hebben over wat er met de maatschappij kan gebeuren. We, weet je wel waar je het over gehad zou hebben als je wel wat geschreven had? Uh, ja, dat zou, als ik het voor Nederland zou moeten zeggen... dan, uh, dan zou dat uh, alles te maken hebben met, uh, met uh, innovatie en met duurzaamheid. En wat zou je erover gezegd hebben? Oh, als meer als... innovatie, meer duurzaamheid. <coughs> Um, nee, maar ik denk wel dat, dat, um, uh, dat we daar nog niet zitten... op het punt waar we de maximale waarde kunnen toevoegen uh, aan de wereld. Hè. Nederland heeft met een hele hoop punten... Waar, uh, waar veel meer landen in de wereld mee te maken heeft. Hè, met tekort van water en overschot van water. Met uh, uh, veel mensen op een kleine oppervlakte. Met het uh, beter verbouwen van uh, uh, dus in de landbouw. Uh, daar hebben we heel veel ervaring mee. We zouden daar de rest van de wereld een grote dienst kunnen bewijzen... door die informatie beter te verspreiden. En hoe zouden we dat kunnen doen? Oh, we, we doen dat voor, voor een deel natuurlijk al. Uh, alleen nu is dat heel erg um, uh, gestuurd door uh, mensen... die daar um, uh, uh, voor een deel hun vak van maken. Maar we hebben tegelijk allerlei andere doelen. Wat we zouden kunnen doen om dat te verbeteren... is om zoiets ook als doel voor Nederland te stellen... En dat hebben we eigenlijk niet. Hoe bedoel je dat? We hebben een hele periode natuurlijk. Als je kijkt naar, naar vorige eeuwen. Hebben we, hebben we heel veel gedaan in, uh, uh, in de buitenlandse handel. Wij waren een grote zege aan de natie. Um, nou, als je daarop terugkijkt. dan hebben we daar nu inmiddels ook hele andere normen voor. dan toen. Dus daar kijken we ook soms natuurlijk wel met gemengde gevoelens op terug. En we hebben in Nederland ook naar, uh, naar allerlei zaken gestreefd. om Nederland. Te maken zoals het is. Ja. He, want uh, zoals in andere landen willen zeggen. Uh, uh, uh, God schiep de wereld en de Nederlanders Nederland. Want voor een belangrijk deel was Nederland niet. Uh, uh, was er niet uh, op de oorspronkelijke kaart. We hebben natuurlijk een hoop water hebben we ja. gewonnen tot land. Maar en, wat is nou de link met die duurzaamheid? Dat was de periode waarin we zorgden voor veiligheid voor onszelf. Ja. En dan zie je dat als je. een doel hebt wat je heel hoog stelt. En dus de periode dat we de, de polders hebben gemaakt... en dat we de deltenwerken hebben gemaakt... dan heb je een doel wat eigenlijk niks te maken heeft met, met je welvaart. Maar doordat dat hard wordt gewerkt om iets te bereiken... zie je dat je als land enorme stappen vooruit maakt. Ja, en dat en, kun je verspreiden over de wereld? Ja, maar he, mijn, mijn gedachte als je nou vraagt... Van wat zou jij denken dat je zou kunnen doen als, als Nederland? Uh, dan zou mijn gedachte zijn dat op het gebied van duurzaamheid... op energie, Um, uh, winning, hebben wij een hele hoop ervaring die, uh, waarvan je zou kunnen zeggen van dat zouden we veel sneller kunnen, uh, kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan, um, uh, aan bijvoorbeeld CO2 terugdringen. Ja. Um, als we ons daarop concentreren. Saskia, wij gaan zometeen naar jouw verhaal. Uh, maar eerst naar jouw muziek. Oh, leuk. Kijk, Wat, wat heb jij leuk. meegenomen? Van? Ik heb Marvin Gaye meegenomen. En waarom hij? Um, ach, het, ik, er valt zoveel te kiezen. Dus ja. uh, ik moest gewoon kiezen. En het is echt bijna een duivelse opgave om voor mij één nummer mee te nemen. Um, ik, weet niet, ik, moet, ik weet niet zeker of het één nummer wordt of uh, de, twee. Okay, twee, nummers? twee nummers? Ja, ze zitten namelijk aan elkaar vastgeplakt oh, op de cd What's Going On. En het is een cd... Um, ja, Marvin Gaye vind ik sowieso fantastisch. En um, op deze cd uh, uh, vraagt hij zich dus letterlijk af What's Going On. En dan is hij heel maatschappelijk geëngageerd. En ondertussen maakt hij daar hele vette muziek bij en zingt in zijn harten eruit. Ja. En, uh, ik vind het en deze twee nummers wilde ik graag, want dat, tussen, dat tussenstukje, dat heb uh, mijn broer is bassist en die heeft mij erop gewezen. Dat loopt zo lekker door, want die bas die gaat dan echt zo heel mooi door naar het volgende nummer. Dus het is, um, uh, hij spreekt zijn zorg uit hij, um, en tegelijkertijd uh, swingt het de pan uit. En het is ook een beetje optimistisch. Um, nou... Dat zou nou zo leuk zijn. Ja, Oh. Nou ja, hij maakt er in ieder geval muziek mee. En hij brengt het de wereld in. En, uh, en het loopt lekker door met Motown die bas. was Motown toen uh, ook ik, heel spannend. Ik is. ga op de bas letten. Marvin Gaye dus. Met uh, God ja, is Love en Mercy Mercy. Ja. Me. Mercy Mercy Me. Ja. Marvin Gaye. Ja. love, oh yeah. Don't go and talk about my father. Cause God is my friend, Jesus is my friend. He loves us whether or not we know it, and He'll forgive all. Gay. God is Love, and Mercy, Mercy Me. En daartussen door zo'n prachtige basse riff, heet dat heet dat zo? Weet ik maar um, nou meegenomen dus door Saskia, Saskia Bonarius. En, en zij heeft een bijdrage geleverd aan het boek Pamflet 2.nl. Leidende Idealen, geïnitieerd door... Teun uh, Harjono en Huibrecht Bos. En Huibrecht Bos is ook bij ons in de studio. Saskia, jouw bijdrage in het bos... Uh, in het, bos, in, het <laughs> in het bosboek. In het bos. um, waar, waar wilde je het over hebben? En hoe lang duurde het voordat je dat onderwerp gekozen had? Um, ik wilde het hebben over... Um, over de, de, de morele crisis. En... Um, um, dat, ik, ik, ik merk dat dat me geloof ik het, het meeste stoort. En, um, en ik, zat, ik dacht, ik kan daar heel veel dingen over schrijven... maar ik zou ook zo graag willen dat je, de, ja, dat je het op een of andere manier iets kan toepassen. Of dat je... Um dat je ook zoekt naar hoe je, hoe je uh, weer bij je, bij je eigen geweten terecht kan komen. En toen dacht ik, ja, dat is mijn vak. En dat is ook de verbeelding en vragen stellen. Binnen theater uh, mag je natuurlijk altijd vragen stellen. Dat is ook heel fijn, want je hebt ook niet altijd hele uh, uh, grote consequenties... Uh, uh, uh, die dan uh, in de antwoorden liggen, want dat, die zijn voor het publiek. Ik bedoel, als je uh, moet besturen, dan... Uh, dan is, heb je grotere dingen te beslissen dan in het theater. Maar in het theater mag je vragen stellen. Dat is onze taak. Een beetje ja. de hofnaar zijn. En uh, daar wilde ik het over hebben. Maar eerst even naar die morele crisis. Ja. Wat is de morele crisis dan volgens jou? Um, uh, ik denk werkelijk dat... Um, dat... dat nou ja, ik, ik schrijf het ook in het, in het, in het, uh, in het uh, verhaal. Dat ik zeg, als de wereld groter wordt. Dat er zo ontzettend veel dingen om ons heen gebeuren. Waar we eigenlijk helemaal niet meer uh, mee verbonden kunnen zijn. En veel mensen leven in een uh, virtuele uh, werkelijkheid: uh, je verkoopt een zoveel... product, maar je weet eigenlijk niet eens meer. wat de hele. Wat de, hoe het hele uh, productieproces is verlopen. Welke. Radertjes, daar allemaal zitten. Nou ja, het raakt allemaal een beetje van jezelf verwijderd. Dus maar is het ook dat we zoveel impulsen krijgen, dat we zoveel horen over andere mensen, over andere dingen in de wereld, over andere landen, dat, dat we het niet meer echt toe kunnen laten of dat het te veel is om ja. het tot je door te laten dringen? Ja, dat denk ik. Ja, en um, uh, ik denk dat dat. dat uh, ja, dat dat. Het moreel begrip begint met uh, empathie en compassie. Ja. En ik heb gedacht waarin schuilt volgens mij de grootste compassie, de, de meest uh, onvoorwaardelijke liefde. En dat is tussen ouder en kind. En daar ben ik naar op zoek gegaan. Want waar, waar helpt dat kind dan bij? Um, om je bij je compassie te brengen. Om wijs je wil. Nou, ik schrijf het ook in, in, in het stuk, dus ik kan straks een stukje voorlezen. Ja, doe, doe anders nu, even we, Ja, dan gaan is we dat misschien helder? Want ik, ik heb het niet, toen he? verwoord en ja. <laughs> nu moet ik nog. Hoe zat het um, ook alweer? Ik begin gewoon. En dan zal ik even kijken of ik ergens doorheen kan springen. Het zit natuurlijk allemaal aan elkaar vast en heel slim geschreven. Het <laughs> is briljant wel. Ja, Het is tenslotte een speech. Um, het begint zo. Mensen, beste mensen. We zitten in een crisis. Een financiële crisis. Maar vooral, en dat vind ik veel erger, een morele crisis. Onze wereld wordt groter en ons moreel bewustzijn wordt kleiner. Ik geloof dat dat met elkaar te maken heeft... Ondanks dat we weten wat er zich afspeelt... raken we niet innerlijk betrokken en bewogen over dat wat zich afspeelt. Het is te groot, te ver, te veel, te ingewikkeld om je werkelijk toe te verhouden. Laat staan, daar verantwoordelijkheid voor te nemen en naar te handelen. Hoe kunnen we die innerlijke afstand tussen het weten en invoelen overbruggen? We moeten vragen stellen. Ook al is er geen antwoord dat voor altijd waar is... We moeten elkaar vragen stellen, zelfs als we het antwoord niet willen kennen. We moeten onszelf vragen stellen, ook al zijn we bang voor het antwoord of hebben we geen antwoord. We moeten vragen stellen om tot de kern te komen, vragen van het geweten, van het hart, van een kind. Zal ik doorgaan of uh, ergens een ander stukje? Ja, nog één ander stukje, dan gaan we er weer over um... door. Dan nodig ik de mensen in ieder geval uit om uh, zich voor te stellen... met een, het kind dat ze zelf geweest zijn aan de hand te gaan lopen... en in een soort dialoog te gaan. Ja, ja. ja. En okay. door dat kind vragen te laten stellen... en daar als volwassene wijs en liefdevol op te reageren... zou het misschien kunnen lukken om tot een moreel antwoord te komen. Um, daar heb ik een klein voorbeeldje van geschreven. En dan verderop ga ik verder... Ik pleit daarom ervoor het adagium: wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Te veranderen in wat u niet wilt dat uw kind geschiet, doet dat ook een ander niet. Zo zullen we bij morele vragen steeds ons kind voor ogen moeten houden om naar eer en geweten een antwoord te formuleren. De antwoorden kunnen we elkaar niet voorschrijven. Mijn antwoord is niet uw antwoord, maar mijn vraag kan wel uw vraag zijn. Moet je rijk zijn om gelukkig te zijn? Wat is rijkdom? Wat is gelukkig? Zijn alle mensen evenveel waard? Mag je iemand doden? Mag je iemand anders iemand laten doden? Is het zielig om een koe te doden? Even, even naar het kind. Want de de, de vraag stellen is belangrijk. Ja, daar begint het mee. Wat begint daarmee? Uh, het nadenken. En uh, uh, tot de kern van een dilemma komen. En waarom moet je het dan aan een kind vragen? Of het kind zelfs dat je vroeger Omdat... was... Um, uh, nou, dat ik het kind. Uh, ik weet niet of jij kinderen hebt. Ik heb zelf geen kinderen. Ik ja? heb er één, ja. Ik kan me zo voorstellen dat je als ouder voor een kind het beste uh, uh, uh, wil geven. En wijs wilt zijn. Absolutely. En liefde wil geven. Allemaal waar. En dat zou eigenlijk, <laughs> wat ik zeg, het. Uh, uh, uh, een leidraad kunnen zijn voor hoe we verder met elkaar omgaan. Maar, maar mijn kind is een, iets anders dan, dan het kind dat ik vroeger was. Ik kan me veel meer bij... Nee, maar jouw bij... kind kan je wel de vraag stellen waarvan je denkt... Oh ja, dat, dat ja. kind was ik zelf ook. Dus je bent, nog, uh, je bent inmiddels als volwassene... Ik denk dat we allemaal toch ook enigszins vast zijn geroest... in een bepaald patroon, aan dingen gewend zijn geraakt... Uh, we zijn het gewend om een beetje over dingen heen te praten. Uh, we liegen er af en toe wat op los, want zo gaat het altijd. Oh, nou, yeah. uh, <laughs> ja. Ja, nou ja, goed. Uh, niet? Zeg ik iets heel raars? Ja, ik denk het wel. Nee, nee, denk ik. We, we, kunnen er, we kunnen er een beetje, een beetje grappend over doen. Maar ik geloof wel degelijk dat het iets is... Uh, wat speelt in deze tijd? Maar wat lossen we op met die vragen nou? Want uh, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Dus je, je, je moet zo onbevangen naar de wereld kijken... en de vragen stellen Ja, je, stellen je moet van een weer kind. teruggaan. Je moet weer teruggaan naar een, uh, uh, naar een zuivere denk denkvorm... Dus je moet jezelf eigenlijk weer een beetje afpellen van al je gewoontes en al die uh, touwtjes en machten die aan je trekken. Al die behoeftes, al die lusten en weet ik wat van de ingewikkelde dingen die, uh, nou ja, die op de mens inspelen. En weer teruggaan naar een bepaalde kern waarin ik geloof dat waar um, het geweten schuilt. Heb je het geprobeerd? Heb je het gedaan? Oh, je... Ja, hij heeft echt wel... Ik zit een beetje te broeden op, um, uh, op de, de, de twijfel die in je vraag zit. van uh, Wat heb je daar nou eigenlijk ik pro, aan? Ja, ik probeer het dus te begrijpen. Pro, ja, dat begrijp ik. Hmm. Um, en, maar als je, als je de vraag hebt, wat, wat heb je daar nou eigenlijk aan? En dat zit in een, in een aantal van deze vragen zit dat terug. Dan, um, dan, dan is het de vraag op welke manier je dat bekijkt. Want als je gewoon kijkt, wat, wat is er nou morgen anders als we het daar dan nu over hebben? Ja. Dan zou je aan de ene kant kunnen zeggen, nou niks, want morgen gaat gewoon op dezelfde manier de zon op. Of is de bewolking, dus dat verandert eigenlijk helemaal niks. Maar je, wat nou het interessante is, is dat je als je kijkt, zoals Saskia dat heeft gedaan in haar verhaal, door de ogen van een kind, dan verandert wel het beeld wat je hebt van de wereld. En dat is natuurlijk wel interessant. En dat is eigenlijk ook wat we hebben geprobeerd. En Saskia heeft daar de formule voor gevonden... om te kijken door de ogen van een kind. En al die schrijvers hebben dat op een andere manier gedaan. Bernard Wientjes haalde die aan. Die kijkt door de ogen van Europa. Wat gebeurt er met ons als we Europa als een hoger doel zien... En het aardige is als je dus vanuit een ander gezichtspunt... naar dezelfde feiten kijkt, dat je ze toch anders beschouwt. En dat is het hele verschil. Ja, nee, maar, manieren, maar, maar ik, ik, wil toch ik Om het even af te maken, want dat is precies ook waar het over gaat... als het gaat over morele crisis en dergelijke. Ja. Is, het, is het punt dat als je alles blijft beschouwen vanuit de vraag... Wat betekent dat voor mij? Ga ik erop vooruit door hier zo op, over na te denken? Dan maak je alles uit. Ja, maar dat op... was de vraag nou, nee, Ik kan wel vraag een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, als, ik weet niet of je daar behoefte aan hebt, een concreet voorbeeld. Maar um, als ik denk aan dat programma wat uitgezonden werd... Of, waar, waar, waar, waar patiënten dan, uh, uh, terwijl ze het niet wisten, gefilmd werden... Nee. en Reinhard Oerlemans als producent uh, brengt dat op, uh, op televisie... dan zou je hem de vraag kunnen stellen... Zou jij willen dat je eigen kind gefilmd werd? Zou jij willen dat je eigen kind hierin op televisie zou komen? Dat is ja. dat zijn eigen kinderen. Ik denk dat dat een hele goede vraag is om aan mensen te stellen. Zou jij willen dat je eigen kind in deze positie terecht zou komen? Ja, maar dat is ook weer wat anders dan de vraag vanuit een kind stellen. Um, uh, dat klopt. Ehm, um, daar moet ik even over denken. Uh, nou, ik ga weg zitten op een filosofisch niveau. Uh, <laughs> ja, wat, wat, wat, wat, even kijken hoor. Want we uh, moeten de luisteraar ook niet te lang laten. Nee, wachten, nee, nee, natuurlijk. Maar... <laughs> nee. nee, nee. Ik Nee, nee, we moeten hem, Je wil hem kraken, dat snap ik. Nee, ik wil, hem, ik wil hem snappen. Ja, ja, dat bedoel ik met kraken. ja. Ehm, oh ja. <laughs> um, wacht even. stel nog één keer je vraag. Nee, nou ja, laat ik even teruggaan naar die, voor, die vraag die ik net stelde. Want als je gaat denken vanuit een kind, hè, heb je dat zelf gedaan? Ja, en, en wat, en wat regelmatig... gebeurde er dan? Nou, kijk, ik heb een voorbeeldje. Kijk, dat is ook een beetje lastig, want ik heb niet het hele verhaal voorgelezen. En er zit dus wel degelijk een opbouw in. En daar heb ik een dialoogje geschreven. Bijvoorbeeld dat ik met mijn eigen kind aan de hand loop. Dat mij vragen stelt en waarvoor ik dan wijze antwoorden wil geven. En dat gaat bijvoorbeeld over vlees eten. Ja. Um... En ik kan ook allerlei mogelijke argumenten aanvoeren... waarom ik wel vlees zou blijven eten, biologisch. En ik eet het maar heel af en toe. Maar mijn, ik kan me voorstellen dat mijn kind, zoals ik vroeger was... heel hardnekkig zou, hebben, zou, zou blijven zeggen... maar het is niet nodig om vlees te eten. Je bent het alleen maar gewend. Yeah. Dus waarom doe je het dan? En zelfs als je niet eens zelf een koe durft te doden... en je vindt dat zielig, waarom eet je dan eigenlijk vlees? En dat is... Ja, het is een heel eenvoudig voorbeeld, maar dat is wel... Uh, uh, wat ik als beeld heb willen oproepen, dat je dus eigenlijk weer terug gaat naar je eigen kind die ook dat soort vragen stelde. Die, die, die ja. zuivere vragen stelt, die ook niet bang is, en is niet geremd dat... door allerlei andere kennis en wetenschap. Is dit echt gebeurd? Ben je, ben je gestopt met vlees eten ook? Nee. Je nog steeds. Ik ben, ik, maar je denkt wel wel anders over dus, na. nou, ik, ben, ik vind dat voor mezelf dus inderdaad een heel lastig ja, uh, dilemma. Ik, ik probeer heel, echt heel herkenbaar. Ja. En in die zin is dat trouwens ook iets voor een kind... Dat, dat je ook altijd mild bent voor je eigen kind en je kleine kind. Hm, dat is ook waar. Huibrecht, uh, uh, er staan uh, 50 verhalen ongeveer in. Hè? 52. 52, reden voor. Elke week in. één. Oh ja, een <laughs> soort... Uh, ja, handig. Um, heb je heel veel nieuwe dingen gehoord? Ben je heel, op heel veel? Want het is de bedoeling dat mensen nou, geïnspireerd worden door deze verhalen. Een van de leukste nieuwe dingen is dat... De, de, er zit een, um, het eerste verhaal is geschreven door vijf kinderen uit groep 7. Ja. En um, uh, dat is een buitengewoon uh, boeiend verhaal. Die hebben een verhaal gehouden... Uh, uh, dat heet uh, Ideaal Nederland. En dat willen ze voor laten lezen door de koningin? Hè? Ja, ze vinden dat de koningin dat op um, Radio 538 uh, het jeugdjournaal... <laughs> en op Nickelodeon het uh, zou moeten voorlezen. Dus dat op zich is dat natuurlijk al leuk, maar... Um... Die komen met een, uh, met een aantal dingen over uh, dat het verschil tussen arm en rijk moet, uh, uh, moet, moet verminderen. Dus dat er rijke mensen meer moeten betalen en de arme mensen harder moeten gaan werken. Dat is ook zo'n mooi evenwicht wat, ja. wat, uh, wat niet dan alleen maar over geld gaat. Maar daar zit ook een hele mooie in waarbij het gaat over um, uh, mensen die dan vluchten naar Nederland. Um, als ze dan hier studeren dan zouden we eigenlijk een opleiding moeten maken waar ze daar dan wat weer mee kunnen. Dachten, nou, dat is natuurlijk wel een interessante, want we ja, en een, een, een, de een die teruggestuurd worden, die moeten als, ja, als je toch van opgeleid wordt, omdat ja, het daaraan... is eigenlijk van twee één. of je zegt: uh, leuk, we gaan ze goed opleiden, want dan dan hebben we daar nog 80 jaar uh, plezier van en dan dan heb je alles aan een Nederlandse ICT-opleiding. Maar ja, als je eigenlijk het plan hebt om uh, mensen terug te sturen, dan kun je ze natuurlijk beter opleiden voor iets waar ze daar wat aan hebben. Ik had nog nooit Gedachten gehad en dan staat het gewoon in het, ja. in het eerste verhaal van, van vijf kinderen die nadenken over de situatie van Mauro. Ja. En dat vond ik dan wel een. Uh, en zo zit het wel vol met, uh, met, met allemaal uh, grotere en kleine vondsten. En dus heel inspirerend ook. Dat vind ik wel. Ja, ik, vind, ik vind het ook leuk om, om, um, om zoiets dan te lezen. En, uh, het zijn grotere en kleinere voorbeelden. En Ze komen ook met een heel, um, uh, een heel plan dat, uh, uh, dat mensen die somber zijn, hoe je die dan moet opbeuren. En uh, dat je ja. vooral andere mensen daar naartoe moet sturen. Hierin legt ze de Koningin het woord depri in de mond. Yeah. Ja, ja. Nee, mensen zegt, die een um, beetje depri zijn. Ja, ja dus ik vind, dat, ik vind dat inderdaad wel inspirerend. Uh, ook omdat het eigenlijk allemaal verbeteringen zijn die niet eens eerst vragen voor. Veel geld of grote veranderingen, maar in een aantal opzichten gewoon uh, je de weg wijzen. Van ja, daar kun je morgen mee beginnen. Ja. Het heeft ook alles te maken met de verbinding tussen mensen. Ja. He, maar, maar laat mensen nou niet die grote afstand naar elkaar houden. We hebben natuurlijk, we zijn zoveel dingen zijn we, zijn we in de markt gaan plaatsen. He, kinderopvang is niet meer, ik pas op jouw kinderen. Maar uh, is, is natuurlijk gewoon een, is een beroepsgroep geworden. Ja. En daar is niks mis mee, maar het verandert de zaak wel. In het laatste verhaal staat ook iets over ouderen. Dat was een heel mooi begrip. Ik weet niet meer hoe hij het noemde, maar... Even kijken. Van Bert Slachter. Ja. Oh, dat is ja, een mooi verhaal. Lijkt, ja. Ja, weet, weet je uit je hoofd de strekking van dat verhaal? Um, ja, hij, hij beschouwt... Hij komt eerst met een beschouwing. En, um, uh, een hele korte alinea is... Lui en gemakzuchtig zijn we geworden. Vervelende klusjes doen we niet. De gemeente moet de stoep maar schoonhouden En zorg voor onze zieke ouders kunnen we outsourcen... naar ja. de intensieve bejaardenhouderij. Ja bedacht. Ja, hij is mooi bedacht. Hij is erg scherp. Um, en um, dan uh, uh, komt hij eigenlijk met het, uh, met het verhaal van, ja, we kunnen alles zo wel proberen om in, in rapporten en monitoren en, uh, en, en afrekenen terug te brengen naar een, een, een soort marktwerking voor alles, zodat je eigenlijk helemaal geen verhoudingen meer tussen mensen hebt, maar ja, dat maakt ons volledig afhankelijk van het systeem. En we kunnen toch beter afhankelijk zijn van elkaar dan van het systeem. Ja. En dat, dat is ook wel mooi beschreven. En dus daar zegt hij dan op het eind... we hebben ze niet nodig, we kunnen het prima zelf. Want wat betekent een bankencrisis als je geen bank nodig hebt? We lossen de crisis niet op, we vechten er niet tegen... maar we maken ze irrelevant. En dan, ja... Uh, dan denk ik bij, bij een aantal zaken kun je natuurlijk heel makkelijk zeggen, dat gaat dat niet? De, en dat is ook zo. Maar het is dat, makkelijker gezegd dan gedaan in ieder geval. Ja, maar voor een hele hoop dingen geldt ook wel... dat ze eigenlijk helemaal niet zo relevant zijn... maar dat we dat allemaal wel heel erg belangrijk en zwaar maken. Hmm. Dat vond ik wel het leuke van toen in, um, in 2008 en 2009... Uh, de crisis tussen quotes begon. Uh, op dat moment uh, merkten we daar bijna niks van. Ja. Maar wie er wel wat van merkte, waren de bedrijven die grote plasmaschermen leefden. En we gingen allemaal goedkopere auto's en weer meer tweedehands auto's kopen. En mensen bleven in hun huis wonen en gingen hun dakkapel opknappen. En er werd meer ver verkocht. En er waren een hele hoop andere ja, dingen. En mensen hadden niet het idee dat ze er armer van werden. Maar je merkt het in de economie wel. En dat is dus precies het verschil waar je soms wel eens ook gebruik van zou kunnen maken. Ja. Het allerlaatste hoofdstuk is, en nu? Ja. Heb jij een idee, Saskia? Hmm. En nu? Nu zijn er allemaal redenvoeringen geschreven. Ja, dat is een beetje, uh, is een beetje lastig natuurlijk. Want nu is natuurlijk, ja, wat is dan uh, concreet de uitkomst? Wat en er wordt altijd dan? gevraagd, wat hebben we eraan? En um, volgens mij is dat een... een, een, een, een ja, dat, dat, dat, dat is een beetje zo van, ja, wat is het doel? Alles moet um, een doel, doel, doel, doel <laughs> hebben en um, targets. Um, het is in ieder geval een begin... En het inspireert. Um, ik denk dat uh, het heel goed zou zijn als veel mensen dit ter hart zouden nemen. Ik denk dat het toch iets is wat zich moet spreiden als een vonkje. Ja. Of als een steentje in een vijver, wat dan steeds meer kringen maakt. Um, uh, ik hoop dat de mensen. Ook. Ik, want dat is trouwens iets. Dat is wel grappig. Heel veel mensen zeggen van ja, uh, uh, je begint bij jezelf. Ja. Als je de wereld wil verbeteren. En je had ook dat Occupy natuurlijk. Ja. Uh, dat heb ook meegemaakt. En dat was dan uh, weer the 99%. En toen uh, uh, merkte dat mensen ineens zeiden van Occupy Yourself. En toen dacht ik ja, dat is ook waar inderdaad. We zijn het allemaal. En ineens ben ik weer teruggekeerd. Want ik denk nou, ik ben eigenlijk best wel een beetje boos op die mensen die in die machtspositie zitten. Die wel degelijk uh, toch uh, uh, veel grote... Uh, uh, Beslissingen maken die grote invloed te hebben. Dus in die zin hoop ik eigenlijk dat ook op hoog niveau uh, dit gelezen, gelezen wordt. wordt. Ja. En jij? Bericht, wat hoop jij dat er nu mee gebeurt? De, sowieso is het leuk om te lezen. Dus ik, uh, ik ben er natuurlijk voor dat, uh, Iedereen wat, dat mensen het boek lezen. Of het op de website gelezen. Dat staat allemaal online. Dus je hoeft het boek niet te kopen. Maar het is natuurlijk wel de mooiste of de makkelijkste manier om, uh, om er doorheen te bladeren. d'oom. Het is een leuk cadeau. Maar de, um, wat, wat, er moet, uh, wat er mee moet gebeuren... is eigenlijk niet anders dan dat um, mensen zich beseffen... Dat het, uh, dat het leuk is om op verschillende manieren te kijken naar wat er gebeurt. Ja. En um, nou, geniet ook een beetje van wat er, uh, wat er om je heen is. En, ja, als, ook als dingen slechter gaan... Ja, dan moeten we dat niet steeds proberen te verpakken als goed nieuws. Nee. En als, als er nu echt crisis is, dan konden we er ook wel eens financieel op achteruit gaan, maar dan kunnen we toch nog steeds... redelijk leven. Ja. Ja. En je kunt toch met een zeker optimisme naar alles proberen te kijken. Dat brengt mij ook bij de luisteraarsvraag. want dit, dit deel is alweer bijna afgelopen. nog mm -hmm. een minuutje. Uh, tussen 1 en 2 wil ik met luisteraars, en blijven jullie ook zitten, en dan gaan we met z'n ja. allen met luisteraars in gesprek. En de vragen zijn dan, wat zijn uw leidende idealen? Welke kant moet het op met Nederland, wat u betreft, en hoe... Optimistisch bent u. 0801121, dat is voor de bergers. 0801121. Casaluna@ncrv.nl als u wilt mailen en hashtag Casaluna voor de Twitteraars. Huibrecht, ik weet niet of je het is opgevallen, maar jouw muziek hebben we nog niet gehad, maar die, die tillen we dan over het hoorspel en het nieuws heen. Want het hoorspel uh, dat wij nu gaan doen, uh, dat is de kus uit het Afro-radiotheater. Dat komt er dus aan, dat duurt een kwartier. Dan nou, hebben we nog nieuws. En dan uh, om twee minuten overeen is Casaluna, Casaluna terug. Met die vraag dus. En ook met Huibrecht uh, Bos en uh, Saskia Bonarius. Um, nou, bedankt alvast voor dit deel. En uh, geniet van de kus. En tot, mm -hmm. tot zometeen in deel 2 van Casaluna.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 geen paaltjes meer. Kijk, ik Kijk, sta bij die boom. Wat is dat voor een paaltje? Die geeft een route aan die door heel Europa gaat. Kan je in Denemarken beginnen met wandelen... en onder in de laars van Italië eindigen. Zo'n onderneming waarvan je zegt, ja, dat ga ik ooit doen. komt er nooit van. Maar als je met z'n tweeën bent... voelt het hier. Rulzand, naaldbomen. Niemandsland. Ik word hier verder lopen je bent over de grens. Is dat zo? Mm -hmm. Goh. Tegelijkertijd ruik je de stad en hoor je de snelwegen. Waarom volgen wij niet gewoon dat Europese paaltje? We lopen gewoon door. Hier zo. We zien wel waar we uitkomen. We lopen en we lopen en we lopen die ziekte er gewoon uit. Dat is de Millekamroute. route Over de grens hebben ze nog nooit van Millekam gehoord. In België zeggen ze al alvakelijk, ja, uh, ja, Millekam. In Zwitserland schudden ze al gedecideerd het hoofd. Verder lopen, verder lopen, al maar verder. Oh, dat zou het zijn, zeg. Weg bij dit. Dit land. Jij wordt back lady, ik back man. We duwen al onze bezittingen in een supermarktkar voor ons uit. We leven van de vrucht uit het bos, weggegooide boterhammen. Ik, ik kan kleine acties doen, op straat. Jong leren, mondharmonica spelen. Bovendien, ik heb mijn creditcard, die blijft nog wel een tijdje goed. Dit meen je? Ja. Dit is niet alleen een gedachtespinsel? Het is soms moeilijk uit elkaar te houden. Nee. Met jou? Met mij. Jij weet helemaal niets van mij. Dan valt er nog wat te ontdekken. En bovendien, ik had een gevoel, een intuïtie... meteen toen ik jou zag in de verte. Ja, dat heb je wel vaker. Maar dat valt mee. En jij? Ja. Oh, wat gebeurt er allemaal? Dit is dat grote avontuur waar jij al jaren op zit te wachten. Kom op. Kom nou, wat laten we achter? Ik dat van Maledij de berenpak. Jij die vervloekte berend. Je hoort het wel eens. Mensen lopen de deur uit en komen nooit meer terug. Maar meestal worden ze dan gevonden in het kanaal. Ja, wij kunnen zwemmen. Nieuw leven. Kom dat maar. Dat kan. De bevrijder waar jij op wacht, ben ik. Dat voelde je meteen toen je me passeerde, nog eens passeerde. En uiteindelijk opwacht op die bank. Nee, nee, dat was niet zo. Maar bederf het nou niet. Je had het zelf niet eens in de gaten. Kom op. Kom nou, dat wat er met jou gebeuren ging, dat is dit, jouw grote kans. Die dient zich nu aan. Nu, hier. Een laatste kans. Een tocht in het ongewisse. Wat zeg je allemaal? Oh, jezus. Ik, ik moet naar dat ziekenhuis. Ik moet in elk geval eerst naar het ziekenhuis. Ik moet zekerheid hebben. Misschien later, als we elkaar wat beter hebben leren kennen... Uh. Juist niet. Juist niet. Nee? Geen zekerheden. Onzekerheden. Ja, maar natuurlijk wel. Je krijgt altijd maar één kans op één moment. En als je eerst naar het ziekenhuis gaat, dan is het moment voorbij. Ja, maar wat dan? In een verland land creperen? Gloriëren. Er is niks met jou, dat zeg ik je. En als je naar het ziekenhuis gaat, dan zal er wel iets met je zijn. Begrijp je? Dat we naar ziekenhuizen gaan, dat maakt ons ziek. Dat we in huizen gaan zitten voor kachels, daarom hebben we het koud. Dat we naar gezelschap verlangen, daarom zijn we alleen. Wat ben jij voor Satan? Ach, ik ben een man in een berenpak. Ik hou de mensen bezig die staan te wachten bij de balie. En ze moeten wachten, lang, lang wachten. Waarmee hou ik jou bezig? Voor ballonnen ben je te oud. Van moppen hou je niet. Ik hou jou bezig met wat liefde. ...veel gevraagd. Of bleven we maar een week weg? Of stelen we maar één dag van ons leven voor eigen gebruik? Eén armzalig dagje in een Belgisch pensioen? Daarmee zou je jezelf al bevrijd hebben. Ja. Ja. Kom. Eén dag... Die enige stolen dag zou ik daarna elke dag in zijn ogen zien. Ik moet op de tijd gaan letten. Ja. Goed. Ja. Prima. Dat is duidelijk. Wat had je gedaan als ik ja had gezegd? Kleren, dat kleren, uh, dat halen we niet meer. Wat kan het je schelen? Ja. Loop je dat laatste stukje met me mee? Alsjeblieft. Jij wil afscheid nemen. Ja, maar niet meteen. Alsjeblieft. Je kunt bij het ziekenhuis de bus nemen. Huh. Liever niet. Liever nog wat... Denk wandelen over deze ontmoeting. Vreemde ontmoeting. Niet alle ontmoetingen zijn makkelijk. Ga je dit opschrijven? Nee. Nee. Jij bent niet de man in het berenpak. Nee. Maar dat zou de man in het berenpak nu ook zeggen. Spreken we nog iets af? Beter van niet? Nee. Dien het ergens toe? Ja. Ik kan er beter tegen. Werkelijk? Ja. Wie weet. Die kus. Witte puntjes weggekust. Dat weet ik zeker. Je bent gestuurd. Blijkbaar. Ik had het zelf niet in de gaten. <laughs> Dat zijn de beste engelen. Engelen zonder portefeuille. Ach, een engel. Alsjeblieft. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Dit is Radio 1.